Uur. Dit is Eva de Jong met het nos journaal De politie in Hongkong heeft in het centrum van de stad een zwaar zelfgemaakt explosief gevonden. Een 27-jarige man is aangehouden bij een inval. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Volgens lokale media in Hongkong zijn er bij de inval aanwijzingen gevonden dat er een verband is met een grote demonstratie die voor morgen gepland staat. Er wordt opnieuw gedemonstreerd tegen een nieuwe wet die uitlevering aan China mogelijk moet maken. Betogers in Hongkong willen dat de wet definitief wordt geschrapt. Nederland is ernstig bezorgd over de inbeslagname van een Brits schip... in de straat van Hormuz, zegt minister Blok. De vrije en ongehinderde doorvaart van schepen... is volgens hem van groot belang. Iran moet het schip en de bemanning snel vrij laten, zegt Blok. Nederland is solidair met de Britten, staat in een verklaring van de minister. Iran zegt dat het een Britse olietanker in beslag nam... omdat de bemanning een noodsignaal van een Iraanse vissersboot had genegeerd. De Britse tanker ligt in de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de ketting. In het Zwitserse stand zijn bijna 200 mensen met een helikopter van een berg gehaald... omdat de kabelbaan kapot was... De kabelbaan kwam gisteravond tot stilstand en was niet meer op gang te brengen. De mensen die nog in de open cabines zaten zijn met het noodsysteem van de kabelbaan naar beneden gebracht. Maar er waren nog 200 mensen op de top van de Stanselhorn. Om ze naar beneden te brengen werden drie helikopters ingezet. Technici zijn waarschijnlijk nog tot morgen bezig met het repareren van de kabelbaan. Thibaut Pinot heeft de veertiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Fransman reed aan het eind van de 19 kilometer lange klim naar de top van de Tourmalet weg bij een kopgroepje. Julien Alaphilippe werd tweede en Steven Kruiswijk derde. Kruiswijk deed goede zaken en staat nog altijd derde in het algemeen klassement. Het weer, er trekken nog een paar flinke buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Vanavond geleidelijk overal droog, minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen vrijwel droog met afwisselend zon en stapelwolken bij 21 tot 26 graden. Na het weekend een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe lief. Dankjewel. Namens het internet en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon Zee. Zandvoort Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, entertainment for you. When you're walking down the street, show your feminine appeal Even though you're wearing jeans, it's important to be real You were born to be yourself, so no matter how you feel If you want to impress, be the opposite sex When he takes you for a ride, let him open you the door When he asks you for a dance, let him lead you to the floor When he kisses you goodnight, you just leave him wanting more You can do all you can I am Murahe, Murahe, Murahe, Murahe Princess. So I try to be alike when it's only self-defense. You've got grace, he's got style and together you'll rhyme. So remember to be true to the legend that you are all the feminine and you has worked miracles so far. So head up high and don't be shy. You can reach for any star. You can do all you can. Say I am what I am first. Be a woman. En harte welkom. twee uur van Entertainment for You. En dan nog steeds vanaf de tolweg, Dina. Ja, ik ben nog steeds niet weg. Niet weg te slaan, joh. Florida Caner. En First Be A Woman. En dat allemaal op die 106.9. Op de kabelnet eh, 104.5. En ja, zie ik 40. En ik ben eventjes bezig gaaien ja, in de oude doos. En ik kwam een eentje tegen van uh, Louis Prima. En uh, ja, Hazes heeft hem ook wel eens gezongen. Hazes Senior. Buonasera. Buonasera, senorina. Buonasera. It is time to say goodnight to Napoli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 in the meantime, let me tell you that I love you. Bonaceda, Senorina, kiss me good night. Bonaceda, Senorina, kiss me good night. But to but bona body boat, but do the babble boat. Bonaceda, Senorina, Bonaceda. It is time to say goodnight to Napoli. There is high for us. I said, Ah, uh, with that old moon above the Mediterranean Sea, mmm, in the morning, San Giacomo, we'll go walking.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 wat een dag zonder jou Weet ik niet, weet ik niet hoe ik die dag leven moet Weet ik niet, weet ik niet wat of jij toch dus met me doet oh, Wat een dag zonder jou Weet ik niet, weet ik niet waarom wordt mijn hart zo warm. je bij me En mij alleen hier niet. Hoop ik steeds op Cubito Jouw liefdes cadeau, Want ik mis je zo Wat een dag zonder jou Weet ik niet, weet ik niet hoe ik die dag leef Wat heb jij toch met me doet? Oh, oh, oh, op een nacht heerlijke muziek hier op die, uh, die 106.9. Dat allemaal op die zaterdagavond. Uh, ja, Eigenlijk begin van de avond. Charlie Poot, Megan Trainer en uh, Marvin Gaye. Ja, en dit is je dan. Dave Groenendijk en een wereld van dromen. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u.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 jou dan staan in het licht van de maan, waarom jou een wereld van dromen anders worden we twijden meteen, door je stralende lach wanneer je naar me kijkt dan voel ik me bevrijd, ja je laat mijn bloed sneller stromen momenten maken een leven deze blijven bestaan jij bent mijn rot. Zijn de verandering, jij en ik altijd samen. Jij bent voor mij de vader, jij bent mijn trots. Want zoals jij, is er een ander. Het lijkt wel haast een sprookje, wij zijn ware liefde. Jij maakt mij concreet. Deef Groenendijk. En we gaan lekker verder. En oeh, la la la. Let's go dancing van en The Gang. Een heerlijke plaat. Dat uh, ja, sluit lekker aan bij uh, deze temperaturen. Het is nog niet helemaal juf van het. Maar het uh, belooft de yeah. aankomende week aardig warm te worden. See you Du siehst steht so fühlt sich leben leichter an sei wie du bist Beast. Ja, en dat allemaal hier op die 106.9. En we gaan lekker verder met een gauwe van de, de surfers en windsurfing. Zo so direct gaan we even bellen met Marvin. You and me As you can see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 I could start again There's something I must say I know it's overdue The sweetest thing I've known, known ever caught my own Begins and ends with you How I love you How I love you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 How I love you Op het Humpening was dit en uh, How I Love You. Uh, ja, heerlijk. Om bij je weg te zwijmelen. En uh, ja, we gaan uh, een lekker plaatje draaien... weer uit, uh, uit uh, de Entertainment For You Dutch Top 5. En uh, dat doen we met uh, ja, de nummer 1, Jannes. En wel of niet... Uit de Entertainment For You Dutch Top 5. Alleen door de nacht, verloren en eenzaam Het heeft niets gebracht, maar dromen Blijf ik van jou Het maakt me onzeker, op zoek naar geluk Mijn hart schreeuwt om liefde, maar ik hoor niets terug Maar dromen, daar blijf ik van jou Jouw de tijd, die jij me vroeg, maar ik hou het echt niet meer. Die onzekerheid, elke dag steeds magie. Wil je me ver of wil je me niet? Laat mij het maar weten, want als ik jou zie, brandt in mij een diep verlangen. Maar het van jou, ken ik niet.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 En hoop iets te zien, de vlam van de liefde, of veel meer misschien. Want dromen, blijf ik van hier af. Maar jij geeft geen antwoord, ik hoor geen nee. Toch neem ik de twijfels, steeds weer met me mee. Maar dromen, daar blijf ik van hier af.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 Wil je me wel, of wil je me niet? Laat mij het maar weten, want als ik jou zie, Brand in mij een lief verlangen. Maar van jou, Kijk ik niet. De nummer 1. Wil je me wel, Uit de Entertainment for You Dutch op 5. Laat Janus. mij het maar weten, want als ik jou zie, brandt in mij. Maar het van jou Ken ik niet Ik ook niet Uit De Entertainment For You Dat stop 5 En willen je dat allemaal nog eens bezichten de top 5 die uh, ja, staat uh, op de site. Zfmartiesten.nl In het land waar ik wil gaan wonen, spelen kinderen vrolijk met elkaar. In het land waar ik blijf van dromen, moet de mens niet vrezen voor gevaar. Er is zot geworden of zo. Dat is de Belgische wilde. Daarna winnaar. Je kan heen We zaten overal als een veer in de wind. Zoals ik al zei. ga lekker naar uh, Henk Daanmen en hij het over wat een lekkere wijfie. Wat ben jij toch een lekkere wijfie. Wat ben jij toch een lekkere wijfie. Wat ben jij toch een lekker. Nou, nou, dat gaat niet helemaal goed. Nou, gaan we gewoon zo nog een keer proberen. We gaan gewoon verder met... Uh, ja, ja... Dirk Din, Din, Meeldijk. Ja, komt-ie. Het hoeft voor mij niet meer. Zo is het. Henk, als het zo moet... Dan hoeft het voor mij niet meer. Ik kan het er niet meer aan. Van alles wat je zegt of doet... Trek ik me niks van aan. Nooit zal dit overgaan. Wat mij betreft heeft alles nooit bestaan Het hoeft niet meer voor mij, ik kan er niks aan doen Al zit je vol met mij, vroeg niet voor een miljoen Dus ga nu maar als Je laat me verder gaan Het hoeft niet meer voor mij, het is gedaan Dat je verder gaat hey, Luister nou naar mij Hou nou maar op Het is te laat Alles was voor jou Een spel Dus luk maar niet op mij niet red me wel hey, Het hoeft niet meer Voor mij Ik kan er niks aan doen Al zit je vol met spijt Nog niet voor een miljoen Dus ga maar als zij heel laat me verder gaan, het hoeft niet te meer voor mij, het is gedaan. Nee, niet meer. Nou, we gaan het nog een keer ja, proberen met met Henk een lekker waaiervlie. Uit de entertainment for you Dutch Top 5. Nou, helemaal niet. Maar wel een nieuw binnenkomen. Dat sowieso. Wat ben jij toch een lekkere wijvies? Wat ben jij toch een lekkere wijvies? Wat ben jij toch een lekker? Wat is het weer gezellig hè? Met hij. Wat ben jij toch een lekkere wijfie? Wat ben jij toch een lekkere wijfie? Wat ben jij toch een lekker? Bij donkere ogen, heet als een vuurtje. Kijken me aan en ik raak totaal van de kaart. De nacht belooft mij een avontuurtje. Mijn hart slaat op hoog, want ze gaat mij zo verleiden. Tot in de morgen Wat ben jij toch een lekker wijfie Wat ben jij toch een lekker wijfie Wat ben jij toch een lekker Kijk ze staat op, komt aangelopen wat is ze mooi en wat een droomfiguur? Met haar rode lippen gemaakt om mij te kussen, een brok hérogiek zo puur. Twee stappen, dan is ze bij me Maar hey, wat is dat? Deze vrouw, die loopt mij gewoon voorbij Ik draai me om en ik begrijp het al Ze bedoelde dat diep achter mij, dat was het dan adieu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 Probeer toch een lekker rijfie, Henk Dame. En als je dat wil volgen, allemaal de entertainer voor you De top 5. En wie er in de top 5 staat, dan kun je dat allemaal eventjes bezichtigen op zfmartisten.nl Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Wat je voor me voelt Want het lied is voor jou bedoeld Oh, ik hou van jou Prachtig. samen altijd, we gaan voor die 80. yeah Je laat me blozen, zolang ik je zie En if you're looking for love, then let it be me ik Voel me machtig, want je bent zo prachtig Samen altijd, we gaan voor die 80. yeah Je laat me blozen, zolang ik je zie En if you're looking for love, let it be me Laat me weten wat je voor me voelt Je gaat mee Schatje lief, ik ben gefocust op jou Eén hey, ding blijf me trouw Maak je geen zorgen, want je bent niet alleen Wat mijn lief, dus patten Ik ben je graag mee O schatje lief, ik ben gefocust op jou Eén hey, nee. ding Hoppie, blijf me trouw Zou waar waardes dan Gerard Joling en Jan Dino en uh, mijn liefde, ja, ja, ja, ja, ja. En dat al, uh, ja, ja. We gaan uh, langzaam op de klokken van uh, 7 uur af. Ik ga nog één plaatje draaien en dat is uh, ja voor mijn bij de helft. En uh, ja, dat is een, een nummer uit Kroatië en dat is uh, van de zanger Oliver Dragojevic en hebben het over Juba Vimala. Plovi mesec, vrtimo se svi Dal je kraj il početak tek. Kako duša dušu zarobi Sreća da tu ljudi ništa ne moge I bit će da Život piše priče Da mi je korekatna Ja mul me bivirovat Da bit će sve što triva Lugan te ljubavima Dat Ik was antipisme. Door Samas is het. Laat je me schrijven. Kan je me boudem. me Zij zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en graag tot volgende week een goed weekend en geniet van het mooie weer. Zij zeggen tot dan. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.